En kunt u nu luisteren naar Isra... in gesprek met de journaliste Marga Kijklaan. Ja, mevrouw, Kijklaan heeft een, een, een boek Het toen we zien het einde van een tijdperk... 130 jaar persoonlijke belevenissen van Nederlandse missionaarsen. Daaronder zien we op de, op de omslag een plaatje... van een, ik zal het zo duidelijk mogelijk beschrijven... een Papua mannetje met een enorme jaloersmakende peniskoker... Tegemoet getreden door twee nonnetjes van wie één het welbekende neukgebaar maakt. Is... Kijk, ziet u? Of, heb ik dat misgeïnterpreteerd? Ik heb dat zo helemaal niet gezien. Nee, maar... ja, nee dat begrijpen we altijd. <lacht> u moet wel even zo. Dit is de camera? Ja? Nee, want u, u praat er zo ver vanaf? Of, of wilt u dat eigenlijk? Nee, maar zo zit ik goed. Is zo beter? Oh, zo zit ze goed. Oh, ja. ja. Ja, ja, dat heeft u niet zo bedoeld. Nee, dat begrijp ik al, dat is niet opgezet. Maar uh, het gaat over, moet u eerlijk zeggen, ik heb het boek zo doorgebladerd, gelezen, maar ik begrijp er niets van. Het is mij zo wezensvreemd. Legt u me eens uit, waar gaat het precies over? Het gaat over missionarissen. Het gaat eigenlijk over een, een, een voorbije periode in het katholieke leven. Een, een periode die afgelopen is uh, aan het eind van deze eeuw. Waarin dus 130 jaar lang... Deze, even, de, de vorige eeuw of deze eeuw? 130 jaar. Ja, ja, ja, eind 100, van deze eeuw. Deze eeuw, nu. Het, is ja. nu, het is nu afgelopen. 130 jaar, ja. daar begon dat zo rond 1860. Ja, dus ja, in 2000, en... 2000 zal het helemaal wijlen uh, zijn. zijn ze, dat de... is te zeggen, tenzij er een onverwachte opleving komt. En, ho en ik... hoopt u daarop? <laughs> nee. Nee, het is een beetje een raar fenomeen, hè, dat missionarische dom. Eh... Um... Ja, ik hoop niet dat ik u op uw katholieke hart trap, nee, maar... oh nee, helemaal niet. Nee, nee, maar... vanuit, vanuit deze tijd gezien is het inderdaad buitengewoon onbegrijpelijk. Maar... Uh, en hardvochtig naar alle, allerlei kanten toe, hè? Ik vond inderdaad, ik heb uh, toen ik dus die situatie lag in de vorige eeuw, zo rond 1890, die mensen die toen op weg werden gestuurd... Ja, toen dacht ik ook, het zal je kind maar wezen. En, ja, maar ook, is... het zal je kind maar wezen daar in de, in de toenmalige uh, oerwouden, zou ik maar zeggen. En nou, dat bedoel ik, dat was in die tijd. In die tijd dat mensen weggestuurd werden Ja, maar die, werden niet alleen die mensen die weggestuurd werden, maar ook de mensen die ze op, op het dak kregen, zou ik maar zeggen. Die zijn ook beklagenswaardig. Ik zou maar zeggen dat je als, als Nederlands kindje daarheen gestuurd werd voor de zending à la, Maar dat je als nietsvermoedende pigmee ineens oog in oog komt te staan met zo'n witte paten, Dat lijkt me toch een trauma voor het leven. Ja, zo, eh, zo had u het nog niet bekeken, geloof ik. Hè? Maar, jawel, oh jawel. Ik heb het veel, veel dieper bekeken dan, dan jij ooit zal kunnen. Maar, <laughs> maar ik begrijp ik, namelijk... Ik kom direct nog met een anekdote. Dat is heel leuk. Daar kan ik op ja, Ik heb stuk, het heel diep van. bekeken. Ik heb het heel diep. Ooit heel, heel diep bekeken. Nee, ja. Maar ik weet niet wat zo'n pyrmee heeft gedacht. Die heeft nee, ja, zo'n ja, zo wit, zo we. witte meneer zo aan zien komen. Ja. Die het eerste wat hij deed. zei: Waar loopt die man zo akelig? waarvoor heeft hij van die grote zweren? Die zijn begonnen met uh, voor die mensen gewoon hun gezondheid te zorgen. Die hebben geprobeerd om die mensen wat te ontwikkelen. En uh, daarnaast, en zeker in die vorige eeuw waar je het nu over spreekt. Uh, het ene waren geloofde planten, daar gingen ze voor, ja. Ja, ja. Daar hadden ze hun hele leven voor over en dat is inderdaad... Heeft iets ons... tragisch. Het heeft iets tragisch Het hè? heeft iets tragisch, gezien vanuit onze tijd. Toen ik dat las van die, die jonge, jonge van de biezen die daar ja. naar Oerundi is gestuurd. Met in zijn bagage middeleeuwse theologie en filosofie. En uh, daar kwam in een land, Arabisch hadden ze dan ook nog geleerd. Een taal die ze helemaal niet kenden, die daar na twee jaar de meeste stieren vond bijna onmiddellijk doodgegaan is, toen was ik ook kwaad. Maar toen dacht ik, ik dacht, mijn kind had ze niet gekregen. Maar als je nou goed nadenkt, dan denk ik, als ik in die tijd geleefd had... Had uw kind meteen aan de Anders ja. had ik anders opgevoed. En had ik misschien dat ook wel normaal gevonden. Was jo het normaal een beetje in die gezinnen dat, dat nee, een alleen. kind naar de missie ging? Dat begon toen toch? Ja, maar werd het normaal? Werd het allengs normaal? Oh, je hebt het niet gelezen. Begrijpen. Nou, ik heb het door. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik gleed steeds weg. Ik zeg nou. het toch eerlijk, maar dan dacht ik... Nou, luister Het dan. was net alsof ik een boek Wat las Wat ik in dit boek heb waar... willen, nou, willen ja. doen is het, ja. het ontzettende overdreven gedoe van mensen... die alleen maar roepen van schitterend, prachtig, iemand die gaat naar het uiteinde van de wereld... om een blijde boodschap te brengen. Dat is uh, die... ...totaal niet weten waar ze het over hebben... ...omdat ze de politieke en de sociale omstandigheden niet kennen. En het is dus een pure toevalligheid... ...dat Nederland een vooraanstaand missieland geworden is... ...door allerlei sociale, sociologische omstandigheden... ...en politieke omstandigheden... ...zowel in Nederland als in Frankrijk en in Duitsland. En dat heb ik willen laten zien... ...en dat ook de meeste missionarissen van uh, de bloeitijd... ...dat is zo ongeveer de jaren 30, ...niet gegaan zijn om naar de missie te trekken, maar die gingen op studie. Die kregen de gelegenheid om op de seminaries de middelbare school uh, te krijgen. En als en, boete moesten ze dan naar uh, Nee, land. want 80 tot 90 procent lielde het daarna voor gezien. En een aantal mensen heeft dus uit pure ideële omstandigheden is, is gegaan. En als jij nou zegt, of als u nou zegt... Wat maar jij zeggen? Dat, uh, dat kan ik helemaal uh, niet begrijpen. Dat begrijpt niemand, dat begrijpen ze op dit moment zelf ook niet. Maar de cultuur, het is, nou het is meer die cultuur die ik niet snap. Het is de cultuur heb ik begrepen toch, ruikend aan uw boek van het rijke Roomse leven. Het loopt een beetje synchroon met wat, wat jullie het rijke Roomse leven noemen. Hè? Nou jullie, moet Nou ja, ja, of wat... wat ik uh, ben ook niet. Ik heb, bent u ik, niet katholiek? Uh, ik ben, op een katholieke school heb ik gezeten. Maar u bent niet katholiek? Oh. Jawel, nee, ja, niet. Nee. Jawel, nee. Ja. Cultuurkatholieken noemen ze dat dan. Bent u cultuurkatholiek? Ja. Ken je dat niet? Ben ik dat ook? Of... Uh? <lacht> Dus een cultuur-katholiek. Ik ga graag met katholieken om, maar dit, word je dan meteen cultuur-katholiek? Je kunt, je, je kunt ja? katholiek zijn omdat je een religie hebt, maar je bent ja, maar binnen niet. een He, westerse heeft... cultuur. Nee. Dat heeft u bent, niet? Nee. Nee. Nee. nee. En je bent binnen een westerse cultuur opgevoed met westerse denkbeelden en in maar westerse patronen. Dus het is ook een soort denksysteem binnen een kader. Ja, dat weet ik. Nou. Maar dat, u denkt katholiek, maar u bent het niet. Ik ben zo opgevoed, zeg ik. En ja, er blijft natuurlijk van altijd wat hangen. En binnen dit kader ben ja. ik... Toen ik in 64 bij de KRO kwam... KRO, niet toevallig. Want nee. die denken ook allemaal katholiek natuurlijk. Nee. Maar die, ja. Ja. Is het daar veranderd? Daar, daar was ik ja. toen een ontzettende buitenstaander, moet ik zeggen. Ik heb dat ja. van het begin af aan moeten leren... om binnen dat klimaat allerlei dingen te Toch begrijpen. te doen? En toen, nee, te begrijpen. En begrijp. toen maar, heb ik maar, daar maar. mijn eerste missionaris tegengekomen. En had niet die... die uh, gêne tegenover mijn eigen verleden. Ik kon dus die mensen heel anders tegemoet reden. Mm -hmm. dan heel heleboel mensen die zich doodschaamden zilverpapier of kurken. Of, of, of, of, oh, er hangt kurken. een soort gêne omheen. Heeft u de Noorderlingen gezien? Daar komt ook een missionaris in voor. Nee. Heeft u hem niet nee. gezien? Nee. Nee, maar daar komt wel een missionaris in nou, voor. Nou, dat dus, kan. Dus, uh... Oh, maar waar, die, was, was de Caro helemaal zoals lange bent nog steeds is? Nee. Uh, nee. Hoe was het dan? Nou, om te beginnen uh, werd aan mij gevraagd: Bent u praktiserend katholiek? Toen zei ik nee en dat kon toch komen. Zei ze: Maar u weet wel waar het over gaat. Ik zeg in grote lijnen ja. Maar ik was journalist. Ik ja. was toen al journalist. En toen heb ik, uh, uh, nou, op, op een hele andere manier heb ik, dat, heb ik tegenover dat klimaat gestaan. En sta dus ook veel meer open voor veranderingen van mensen die. Onder andere vanuit een bepaald ideaal ergens. Is de is, Caro erg veranderd? Even dus Dan kom ik met mijn anekdote over. Uh, oh, over doe... de mis, missie. Want ik heb er een anekdote wat... over. Ik weet niet of de Caro. Ik heb de eerste wat, wat ik van de Caro. Nee? Ik heb er 26 jaar gewerkt. Zes, nou, nou, ja. Is het veranderd? Van... Daar is heel wat veranderd. Maar, maar het het gelooft was... nu niemand daar meer? Zijn het allemaal cultuurkatholieken geworden eigenlijk? Nee, maar. Uh... Jammer. Dat geloof ik niet. Toen nee. hebben we nog wel wat op het seminarie gezeten. Dus ja, bent. Die hebben daar he? gauw. ja. Maar die is nog zeer katholiek. Ja, nee, daarom. Ja, nou, dat vind ik altijd wel een dat genot om naar te kijken. Ik denk toch, hè, toch een Ik soort, ook. Net alsof hij opgegraven is, vind ik altijd. Dat is ook niet helemaal zo, natuurlijk. Nee, dat is een hele goede ja, lieve best wel. Nou, ik heb Als tienjarig jongetje in Paramaribo woonden wij heb ik op de schoot gezeten van Jan Dominicus. Dat was een pater redemptorist, zegt u dat niet? En heette die Dominicus? Ja, Dominicus. En, uh, was het op... geen Dominicaal? Nee, het Over was redemptorist. een... redemptorist. Het was ja. een uh, Congregatio Sanctissimu... Sanctissimi Redemptoris. Redemptor. Ja. SSSR, CSSR. Dat waren de boetepredicus. Ja. Nou, die indruk maakte die niet. Nee. Hij had, geloof ik, nergens spijt van. En, en vooral... Ik zat dus op zijn schoot en onderwijl sprak hij met mijn vader zijn vrouwengeschichte die hij in het oerwoud had. Dus ik dacht, toen begreep ik als tienjarig jongen... dat als je dus missie betekent dat je toch hè, lekker los wil leven. Hè? Dat, dat is mijn anekdote. <lacht> ik bedoel, het was natuurlijk wel zielig voor die paters... dat ze in het oren, maar ze zaten er wel lekker... Oh ja. Op de lui zelf, zal ik maar zeggen. Die, die missionarissen, die zeiden ook... Die gegaan zijn... Ja, vooral die redemptoristen. Nee, die, alle, alle, mogelijke, alle mogelijke congregaties. Ja. Die zeiden zo van... Uh, het, het belangrijkste wat voor ons belangrijk was, het vrije leven wat je tegemoet ging. Ja, het vrije de leven. De dames. Je kon, uh, nou, de dames of ze al De heren. Dat kan me uh, ook helemaal niet schelen. Nee, dat kan me niet Maar ze konden... Maar niet echt niet... KRO-achtig, zal ik maar zeggen, toch. Voor die tijd. Ja, ik niet heb... lange bentlijn. Ja, stil even, ik heb dit nou, boek niet vanuit voor... de KRO dat geschreven. Dat heeft nog niemand ooit tegen me gezegd. <laughs> nou, hoor, voor het eerst. Ik heb dit niet vanuit de stil KRO geschreven, hoor. Maar we hebben het wel voor de KRO gemaakt, hè? Nee, hoor. Ik, maar, ja, ik, ja heb een, een, ik heb een serie uh, televisiedocumentaire. Maar dat ging ja. alleen over Afrika. Dat ging alleen waarom bent u erop doorgegaan? Toch? Om, omdat ik vond dat ik zo'n mooie materiaal in handen, had. Zo verbazingwekkend om te lezen. Uh, spannend en, en een hele ontwikkeling. Dat ik dacht dat een heleboel mensen dat graag zouden lezen. Ja, vooral die mensen die het snappen natuurlijk. Het is ja, maar je, nee, die snapten dat ze het niet snapten. Dit is dat niet is eigenlijk... te snappen. Nee, dit is... Dit is niet. Je kunt zeggen waarom gingen mensen daar ja. naartoe voor het nee. hele leven. Mensen die daar wisten dat ze binnen één of twee jaar dood gingen... aan God weet welke ziekte wij ze nooit waar gehoord hadden. Maar het is ook dat in de jaren 60... zaten er midden, in 1960 missionarissen in de Congo... die toen ze gewaarschuwd werden dat het gevaarlijk werd... niet gingen en bleven. En dan kan je zeggen... dat is een soort ideaal van waaruit ze dat deden... omdat ze de mensen voor wie ze waren gekomen... niet in de steek wilden laten. En daar begrijp ik ook niks van. Maar... Ik, ik vind het heel goed dat, de, dat er mensen zijn die af en toe dit soort dingen doen. Ja, bent u zelf in de loop van de tijd voor een nog laatste vraag? Of een cultuurkatholiek toch meer religieus katholiek? Nee, helemaal gehoord? niet. Helemaal niet? Nee. Maar dat hoor je vaak. Dat nee, maar ik, ben, ik, heb of... ik heb dit als journalist. Wacht even. Ik heb dit als journalist gemaakt. Wacht ja. even. Stil maar en wacht ja. even. Ja, wat is dit? voor? Ik heb dit als journalist gemaakt. Ik heb geen enkel waardeoordeel gegeven. Nee, nee, nee. Ik heb deze mensen zelf laten schrijven. En zij zullen met mensen zijn die gaan lezen ja. ook sp spreken en, en schrijven. Leuke ja, ja, documenten. Hebben hun leven opgeschreven. Hartelijk dank voor uw komst. Dank je wel, Isia.